Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De vrouw die vanmiddag werd doodgeschoten bij het ziekenhuis in Waalwijk... werkte in dat ziekenhuis. Het is een vrouw van 28 uit Zevenbergen. Ze werkte sinds vijf jaar op de afdeling Plastische Chirurgie van het ziekenhuis in Waalwijk. Ze werd vanmiddag om vijf uur in haar auto door een onbekende man onder vuur genomen. Ambulancepersoneel probeerde haar vergeefs te reanimeren. De politie zoekt nog steeds naar de voortvluchtige dader.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 De Duitse tak van het bedrijf vroeg vorige week faillissement aan. En vandaag maakt het moederbedrijf bekend dat banken geen noodlening van 75 miljoen willen geven. Imteg heeft vandaag alle betalingen aan leveranciers en onderaannemers bevroren. Het bedrijf is ook betrokken bij onderhoud aan verschillende ziekenhuizen, de bouw van de nieuwe gevangenis in Zaanstad en het nieuwe gerechtsgebouw in Breda. Het weer vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Morgen is het droog met af en toe zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon. zon. zee, zandvoort, een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond natuurlijk. Welkom bij het tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we drijven hele mooie filmmuziek. Bekend en minder bekend. Oud en nieuw door elkaar natuurlijk. Ik zal even noemen wat je kan verwachten. Muziek uit film Rosemary's Baby. Nights in Rodante. Uh, Belle The Little Prince, Quas Souvenir de Maille Black Rain. Nou, eigenlijk veel te veel om uh, allemaal zo aan op te noemen. En je weet het, we beginnen altijd de tweede uur met een grote hit. En deze keer is dat Adèle. Met het nummer Skyfall. This is the end. To never blijft er nieuwe van uit Of is die misschien al? Ik zou het niet weten. In ieder geval, dit was een mooie saantrek uit een bondfilm, film. Uh, ja. Een hele bijzondere film. Uh, dat heet Doet België Canvas. Iedere woensdag zenden ze een hele grote klassieker uit. Doen ze eigenlijk de hele zomer al. En aanstaande woensdag is Rosemary's Baby aan de beurt. Een film van Roman Polanski met Mia Farrow, John Cassavetes, uh, Ruth Gordon en Sidney Blackmer. Deze eerste film die de Pools-Franse regisseur in Amerika maakte, zou een horrorklassieker van je welste worden. Het jongenstel Rosemary en Guy Woodhouse betrekt een appartement en raakt bevriend met de buren. Wanneer zij zwanger wordt en er eigenaardige dingen in het pand plaatsvinden, begint Rosemary steeds meer te twijfelen aan de mensen om haar heen en aan de veiligheid van haar kind. Uitstekend gemaakte in het New Yorkse Dakota gebouw opgenomen bewerking van het gelijkmakend boek van Era Levin. Het is overigens sterk afgeraden om deze film te kijken als je zwanger bent natuurlijk. Maar wel een hele bijzondere film. De titelmuziek. En woensdag 12 augustus, uh, 10 over half 9. België, Canvas, Rosemary's Baby. Ik doe nog één uit deze bijzondere film De Coven. Door Christophe Komeda. Uh, uh, muziek die hier wel bij aansluit is de filmmuziek van de film McGregg, gecomponeerd door Ron Graner. van de categorie Crime Jazz. En ik wil er nog eentje van de DCD. Midnight in Montmartre. En als je nog naar Parijs gaat, dan hoor je dat gewoon terug. FM op 106.9 is Zon. Zee, Zandvoort en zomerhits. Zomer ja, mooie muziek natuurlijk van Ron Craner uit de TV-serie. Dan komt weer een film, een romantisch film van Nicholas Sparks, het boek. En dat is Nights in Rodante. Sandstorm. Een film met Richard Gere, Diana Lane en James Franco. Adrienne Willis staat op het punt om een aantal belangrijke beslissingen te gaan nemen... maar het lukt haar niet om de knoop door te hakken. Als ze na enige tijd later in contact komt met dokter Paul Flanner... Richard Gere verandert haar situatie volledig Nee, hij snapt het. Mooie muziek gecomponeerd door Janine Tesori. En ik draai nu Jane's studio. Nights in Rodante is eigenlijk komende week twee keer op televisie, zie ik zelfs. Woensdag 12 augustus, om kwart voor elf, uh, net vijf. En zondag 16 augustus om half elf op SBS 9. Dus je kan hem bijna niet missen. Er zit mooie muziek in. En uh, Janine Tessori is een Amerikaanse uh, componiste en uh, musical uh, arrangeur. Hij heeft uh, bekende films gemaakt hoor, ik noem er een paar op. Dus de uh, Nights in Rodante. Uh, Little Mermaid Ariel's beginning Schreck the Third Mulan 2 nou eigenlijk films op te noemen uh, Horses uit dezelfde soundtrack Die kennen we natuurlijk ook van de uh, Notebook. Dus je, ja, je weet wat je kan verwachten bij zulke films. Romantiek, romantiek en nog eens romantiek. Uh, ja, is ook een, we draaien in dit programma ook wel een nieuwere films. En uh, een van die nieuwe films die uh, nu draait is The Little Prince, petit prince, de Kleine Prins. En daar wat muziek uit uh, Richard Harvey is de componist. En uh, dan draaien we eens even kijken Preparation. Ticketing ting time, ticketing ting time, time, time, tooting ting time, tooting ting time, time, time, tickety-ting, time. Klein meisje wordt door haar moeder voorbereid op de volwassen wereld waarin ze leven. Ze wordt hierin echter gehinderd door haar excentrieke, goedhartige buurman, de Aviator. Hij introduceert zijn nieuwe vriendin in een buitengewone wereld waarin alles mogelijk is. Een wereld waarin hij zelf lang geleden werd ingewijd door de kleine prins. Er zit muziek in van Hans Siemer ook, dit is een nummer van Hans Siemer. Suis-moi. Ik zie wat. Uit de Kleine Prins. Uh, dit was gecomponeerd door Hans Siemer. Het volgende nummer, The Absurd Walls, is weer gecomponeerd door Richard Harvey. Uit de Kleine Prins. Animatiefilm, draait in heel veel bioscopen volgens mij op dit moment. Komt-ie. in een Franse film zitten, is er, uh, nog een nieuwe film uitgekomen die eigenlijk net deze week is gaan draaien. Uh, Trois Souvenirs de Ma Jeunesse. My Golden Years heet de film. Er zit leuke muziek in, mooie muziek. Daar ga ik ook wat uit draaien. En ik begin met... Uh, uh, eens even kijken. Ik begin met uh, From, a From a Late Night Train. know it's over But I can Op de bioscopen is 6 augustus gaan draaien, dacht ik. Paul D. Dallus zal Tajikistan verlaten. Hij herinnert zich zijn jeugd in Grobie, De vlagen van waanzin van zijn moeder. De band die hij had met zijn broer Ivan, een vrome, gevoelig, gewelddadig kind. Toen hij 16 jaar was, was zijn vader een ontroostbare weduwnaar. Hij zelf reisde naar de Sovjet-Unie, waar een clandestine opdracht hem ertoe leidde dat hij zijn eigen identiteit aanbood aan een jonge Russische man. Hij herinnerde zich verder toen hij 19 was, zijn zus Delphine... zijn neef Bob, de avonden met Penelope, Mehdi en Kovliki... de vriend die hem moest verraden. En ook zijn studie in Parijs, zijn ontmoeting met dokter dokteren... Zien, en een ontluikende roeping voor antropologie. Maar boven alles herinnert Paul zich Esther. Zij was het hart van zijn leven, een fanatiek hart. Mooi film, draait nu in de bioscoop. Zeker de moeite waard. Ik draai nog een nummer uit die film... Een nummertje van Anne Murray... Draaien we draaien wel allerlei verschillende muziekstijlen. Dat was je al lang duidelijk geworden. Natuurlijk zelfs deze Enbury in een Duits lied. Had ik ook niet verwacht. Het is dus, uh, even kijken hoe het heet. Lord, what does the ground here bear? En ze zo het in het Duits. Herr, uh, wat trekt de boden hier? Tijd weer voor een animatiefilm. Muziek gecomponeerd door Hans Zimmer. Kung Fu Panda, en dat is zo'n film. Er zijn van die sporters, dat las ik toevallig in de krant bij de WK, eh, zwemmen. En dat gaat daarvoor eh, dat sommige sporters graag een film kijken voor een belangrijke wedstrijd. Dat had je bij de dames, hockeyteam altijd, die wilden de notebook altijd kijken. Maar ik begreep dat de Nederlandse zwemster graag keek naar Kung Fu Panda 2. En daar zie ik dat ik alleen de muziek heb klaargezet van Kung Fu Panda 1. Nou, dat zal niet zo gek vooruitmaken. maken. Hans Siemer, let the tournament begin.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 Ja, dat is muziek uit Kung Fu Panda. Een filmmuziek door Hans Siemer gecomponeerd. Het is wel een grappig nummer. Kung Fu Fighting. Uh, dat wordt uh, featuring She Lo Green en Jack Black. Everybody is... Home. Zomeravond luister je naar GFN Cinema met uh, filmmuziek natuurlijk. En dit was de Kung Fu Panda film. Ik doe er nog één van Hans Zimmer... Kung Fu Panda. Uh, ben ik op de laatste film die ik op de rol heb staan. Dat is een film die is getiteld Bell. En uh, draait op dit moment nog in een aantal bioscopen. Dido Elisabeth Bell is een vrouw van gemengd ras. Opgevoed als aristocraat in het Engelse, Engel, Engeland van de 18e eeuw. Ondanks de vooroordelen weet ze op te bloeien tot een slimme jonge vrouw. Ze krijgt een relatie met de zoon van de pastoor die voor emancipatie van de slaven is. Mooie muziek gecomponeerd door Rachel Portman. Uh, Titelmuziek. Ik had uit de film Bel, gecomponeerd door Rachel Portman, draait in verschillende bioscopen nog aardig veel kostuumfilm. Uh, ik was laatst ergens, toen kwam ik een singeltje tegen en er stond dit op.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 Wie laat wie nu uit? Elke avond als de klok elf keer heeft geslagen... Ja, dit komt natuurlijk uit een Rudy Karel-show uit een grijs verleden... maar het is een grappig nummer. En vooral die zin, wie laat wie nu uit, is natuurlijk prachtig... om deze tijdstip rond elf uur zeer zou willen gaan... Met, uh, de viervoeters en een trouwe metgezel... Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. En we sluiten natuurlijk niet af met de Karel, Maar we sluiten altijd af met onze eigen vaste tune. En dat is uit Donna Maison. Daar komt die Donna Maison. Ik hoop dat je weer genoten hebt van allerlei mooie filmmuziek. We hebben allerlei stijlen gedraaid. Popmuziek, klassieke muziek, jazzmuziek. Het zat er allemaal weer. Westernmuziek, folkmuziek. Je kan het schrik gek noemen of het zat in dit filmprogramma. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met nog heel veel mooie filmmuziek. Het weer is goed. Minder geschikt filmweer. Maar wie weet verandert het wel weer. We zien het wel. In ieder geval, er is genoeg op tv. Er draait genoeg in de bioscoop. Maar wie weet zit je gewoon liever in de tuin met een lekker glaasje. Of gewoon gezellig te kletsen. Of op het strand misschien. Of op een terras. Je maakt het zelf deze mooie zomer allemaal mee. En je luistert natuurlijk altijd naar CFN. Dat het weer mooi blijft. Dus morgen weer een mooie dag. Ik zou zeggen: voor zo direct. slaap lekker. Sliep wel, wel rusten en morgen gezond weer op. Tot de volgende week maandag, dan zijn we er weer met nog meer filmmuziek. Mijn naam is Alke Beuving. goedenacht.